Bij aanslagen in de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn zeker 42 doden gevallen. De meeste doden vielen bij een markt voor tweedehands motorfietsen... in het oosten van de Sjiitische wijk Sadr City. De bom zat verstopt in een motorfiets. Zeker 31 mensen kwamen daarom het leven. Tientallen mensen raakten gewond. Op een andere plek in Sadr City ontplofte een bom... die was vastgemaakt aan een minibus. Leni het hart wil weg bij de zeehondencres Peterburen. Haar advocaat onderhandelt over een ontslag... Het hart wil haar naam niet langer aan de opvang verbinden. Onder meer omdat ze het niet eens is met het nieuwe beleid... dat zeehonden eerder worden teruggezet in de natuur. Ze staat nog altijd op de loonlijst van de zeehondencrash... maar heeft sinds 2012 alleen nog een adviesfunctie. De Engelse Voetbalbond heeft Nicolas Anelka voor vijf wedstrijden geschorst... omdat hij een soort Hitlergroet liet zien op het veld. En vorig jaar maakte hij het omstreden gebaar nadat hij gescoord had... De Franse topvoetballer kreeg naast de vijf wedstrijden schorsing... ook nog een boete van bijna 100.000 euro. Veilinghuis Sotheby sprengt een filmscript onder de hamer... dat gebruikt is door de acteur en regisseur Orson Welles... voor de film Citizen Kane. Verwacht wordt dat het script zeker 25.000 euro zal opbrengen. Citizen Kane werd in 1941 gemaakt... en geldt als een van de beste films uit de geschiedenis. De film vertelt het verhaal over mediaticoon Charles Foster Kane. Het weer vanavond en vannacht wordt het overal droger en de wind neemt flink af. Morgen bewolking en af en toe zon. Het wordt smiddags zo'n 9 graden. Dit was het NWS Journaal. AWB verkeersinformatie op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Staat tussen Hoenderlo en Kootwijk twee kilometer file. De weg is daar helemaal afgesloten na een ongeluk. Dat gaat nog wel even duren en daarom kan verkeer richting Amersfoort... vanaf knopend Beekbergen beter omrijden via Arnhem en Ede... over de A50, de A12 en de A30.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 Begin jaren 70 namen hart- en vaatziekten schrikbaren toe en viel het woord cholesterol. Nieuw voor de meeste mensen en de artsen waren sceptisch. Maar er kwam een campagne, diëtisten gingen bedrijfskantines langs en fabrikanten pasten hun producten aan. Andere tijden over het vet van vroeger. Vanavond vijf voor half tien op twee. Goedenavond ruim drie minuten over acht op deze donderdagavond. We gaan naar de tweede helft van de wedstrijd tussen Red Bull, Salzburg en Ajax. En Ronald van der Geer en Frank Wielaert, nog 45 minuten. Kunnen ze beginnen met carnaval daar, denk ik. Ja, dat zijn ze al begonnen hoor. Stiekem achter de goal van nu Sillessen is al een redelijke verkleedpartij aan de gang. We hebben al drie roze konijnen sowieso getr getr getraceerd voor de wedstrijd al. Dachten we heel even dat we zelf niet goed waren geworden. Maar het waren er echt drie roze konijnen die nu heel duidelijk zichtbaar achter Sillessen zitten. Het goede nieuws vanuit Salzburg is dat we bijna 48 minuten gespeeld hebben en dat het nog 0-0 is. Dat is het goede nieuws voor Ajax, want het had veel erger kunnen zijn dan de 0-0 tot nu toe. Geen wissels in de rust voor zowel Salzburg als Ajax. En Sillissen die meteen maar kiest voor de lange bal in plaats dat u nu even opzij kijkt richting Blind of Denswil om die bal te spelen. Het komt wel eh, voorin gewonnen door Siktorson. maar het gaat altijd om die bal daarna. En die wordt dan verloren. De overtreding gemaakt door Denswil. Die krijgt daarvoor een geel. Het is de derde gele kaart van de wedstrijd. De tweede voor Ajax na Palsen. Deze dus voor Denswil. En de vrijtrap die blijft staan natuurlijk voor Red Bull Salzburg. Dat gebeurt allemaal halverwege de helft van Ajax zometeen. Tenminste als die vrijtrap genomen gaat worden. Want dat kan nog wel even duren. Want de blessure van Soriano is blijkbaar ernstig. En dat kan ik me voorstellen. Want ik zie nu in de herhaling pas hoe hoog dat been van Denzel eigenlijk is. En waar hij terecht komt in de zij van die topscorer en aanvoerder. Dus van Red Bull Salzburg niet zo heel erg gek. Dat er even een blessurebehandeling wordt toegestaan. Densville is geschorst voor de volgende wedstrijd. Dat zou in het geval Champions League de eerste wedstrijd dus in de Champions League kunnen zijn volgend seizoen voor Densville. Ik neem aan tenminste dat dat zo werkt. Dat dat niet per toernooi eh, wordt. Dat denk ik wel. Nee, ik denk dat het gewoon ja. Europees geldt. Ja. Dus, want hij heeft ook al een kaart opgelopen in de, in de Champions League. Dus wat dat betreft, ja, ik denk dat het zo werkt. Maar goed, hij zal daar dus de nare gevolgen van ondervinden. Nare gevolgen van zijn overtreding worden ondervonden door Soriano van 30, 35 meter scoorde vorige week zo. Vanaf de middellijn dacht, hé, hey, wat staat hij. Zitten ze prettig voor uh, zijn goal en uh, misschien wel het doelpunt van uh, zijn leven maakte. Nu heeft hij het allemaal uh, wat minder prettig. Bij dus die 0-0 uh, stand, met uh, opvallend ook Jaap Stam op de bank bij uh, Ajax... Komt omdat Dennis Bergkamp hier niet is. Hij reist over het algemeen niet mee met de uitwedstrijd. Dus natuurlijk toch weer een end rijden. 1200 kilometer naar Salzburg. Bergkamp vliegangst er dus niet bij. 0-0, dat is de stand. Na bijna 50 minuten en met een pijnlijke zij en een paar nopjes erin... gaat Soriano nu naar de kant. Ja, de maker van de Tordes des Jahres, zoals ze dat hier noemde op de persconferentie voorafgaand aan deze wedstrijd. Gisteren de vrije trap genomen. Neergelegd bij de tweede paal, daar opgevangen door uh, Volgens mij staat hinteregge, daar Helemaal aan uh, de zijlijn. Uiteindelijk gaat hij daar overheen. Over die zijlijn. En dus kan Ajax gaan gooien. Is de bal uh, voorlopig even ver weg. En moet de blind dus wachten voordat hij hem heeft gekregen van Sillissen. En dan uh, zie je nog, nog altijd wel dat Ajax haast wil maken. Duarte krijgt de bal niet onder controle. Dan uh, doet blind alsof hij uh, wil gooien. Weet natuurlijk dat hij de bal uiteindelijk moet inleveren bij Salzburg. Dat dus halverwege de helft van Ajax nu een ingooi mag nemen. Dat heel ver kan naar Soriano die weer terug is in het veld. Salzburg dus weer met tien, maar nee, randje straks gebied, Bal hoog neergelegd. Mike van de Hoorn zit half mis. is ze gelukkig niet. En dus loopt het uiteindelijk allemaal goed af. Als Alanda in de buurt was en uh, gevaarlijk kon worden, de Braziliaan. Maar hij was net even te laat. Mike van de Hoorn maakte hem toch nog net moeilijk genoeg. Intussen Ajax de bal ingeleverd. Kampel over rechts. Kampel houdt de bal even aan de voet, wacht uiteindelijk op Soriano, die wel loopt ook naar die rechterkant, maar nu de pas wordt afgesneden door Denzel een ingooi snel te nemen nu door Schwegler de rechtsachter, nou ja hij ziet geen afspelmogelijkheid, ja Kampel willen we wel hebben maar die wordt gek genoeg overgeslagen de bal gaat ver het strafsomgebied in Zitten ze terug naar zijn lijn, moet er nu weer uitkomen want die bal gaat dan alles en iedereen voorbij en belandt uiteindelijk tussen de handschoenen van de Ajax-keeper in, die dan ook weer moet zoeken en kijken en ja, eigenlijk nu Blarte. speler voor speler bedankt, Ga jou niet aanspelen. Gaat hij de bal op de grond leggen? Nee, hij gooit hem uiteindelijk naar Van der Hoorn. Ja, Duarte, die staat dan gewoon tussen de linies in. Maar je moet dat wel durven. En durft, nee. En Ajax, dat gaat niet hand in hand. Deze avond niet. En vorige week ook niet. Ja, het is half vrij hè, dat hij staat. En dat ziet Sillissen natuurlijk ook. Die is ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Die denkt, ja, ik kan hem daar wel naartoe spelen. Maar de kans dat we hem dan meteen kwijt zijn. Dan lever ik hem liever in bij Van der Hoorn In de wetenschap dat ik hem waarschijnlijk terugkreeg. In dit geval was dat niet zo. En als we lang genoeg praten, heeft Sillissen hem vanzelf wel weer. Dat hoor je aan het publiek. Want die vinden dat dus niet leuk. Ik heb net uitgelegd gekregen hoe dat dan precies zit. Dat het thuispubliek dat niet leuk vindt als Schillen ze de bal heeft. Ja, goed, daar gaan we u verder niet mee vermoeien. Hij verplaatst hem heel lang naar voren richting Siktorson. Die probeert hem terug te koppen in de richting van de Jong. Dat terugkoppen dat lukt wel. De Jong alleen, dat lukt dan weer niet. En eh, Salzburg neemt over met de lange bal van de rechter naar de linkerkant. Alan pakt hem daarop aan de zijlijn. Samen met Van der Hoorn is hij daar. Alan is handig. Van der Hoorn kijkt naar de bal. En dat uh, sorteert effect, want Alan uh, plaatst die bal richting het strafzopgeruid... maar eigenlijk richting de achterlijn, daar waar er geen van Red Bull Salzburg is. Alleen uh, Sillessen, die nu gooit naar uh, Blind. Maar Zweke uh, let gewoon veel beter op dan Blind. Heeft die bal te pakken. Kampel weggestuurd aan de rechterkant. Lage voorzet. Sillessen heeft hem weer. Dan kan hij hem nu naar Blind gaan gooien, maar niet voordat hij nog even wat uh, vermanende woorden... richting zijn linksachter heeft uh, gesproken. Nu een uh, trap. Ja, naar wie? Naar uh, Ramaljo. Uh, dat is een speler van Red Bull Salzburg. Ook uh, Sillessen weet het niet meer. Heeft als een kaart uitgespeeld en denkt ik trap hem nu maar weg. Dan zijn we dan ook wel even uit de zorgen. Ramaljo denkt ik trap hem terug naar Sillissen. Dan kan hij weer eens wat nieuws gaan uh, verzinnen. Na 53 minuten is de stand 0-0. Net als uh, vorige week wellicht zal uh, Red Bull Salzburg in de tweede helft wat gas terugnemen. Eens kijken hoe Ajax daarmee omgaat voor de duidelijkheid. Ajax moet drie keer scoren en geen degendoelpunt tegen krijgen. Dan uh, gaan we nog wat langer door en gaat Ajax hier ook slapen. Want dat is uh, wat Frank de Boer zei. Ajax gaat uh, na de wedstrijd direct terug. Maar als er een verlenging komt, dan blijven we net zo lief hier een avondje nog uh, overnachten. Omer is geblesseerd zullen, zullen we wedden dat ze naar huis gaan? Ik denk het ook. Denk <laughs> 53 het ook. minuten onderweg. 0-0 uh, dus nog de stand. Blessurebehandelingetje bij uh, Salzburg. Wat opvalt op het middenveld bij Ajax. Als Sillissen de bal heeft, die nu ook naar de zijkant kijkt en met zijn armen wijd Zegt staat, staat, Ja, ik, ik kan hem er niet kwijt. Want ze doen wel net alsof ze vrij staan op het middenveld. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Want ze staan allemaal nog half in de dekking. En je ziet aan iedereen, en dat zal er nog veel beter zien, want die staat er met zijn neus bovenop, dat ze eigenlijk liever de bal niet willen hebben. De Jong niet, Klaassen niet, Duarte niet. Die daar staat en Palsen die net eventjes vrij leek te staan. Maar op het moment dat Sillissen dan zijn kant op beweegt om die bal te gaan geven... draait Palsen zich om, doet hij net of hij gek is. En wil hij die, die bal uiteindelijk helemaal niet hebben. Ik kan het allemaal rustig vertellen dat Ulmer de linksback, Degene is die geblesseerd is. Die gaat nu buiten de lijnen. Dus Salzburg even met 10. Maar of dat dan een serieus probleem gaat opleveren voor de Oostenrijkers. Dat denk ik niet. De meesten in het stadion zijn vrij stil. Maar worden nu aangemoedigd door de vaste trouwe aanhang. Die achter Silissen zit. Om op te gaan staan en te gaan zingen. Dat is het deuntje in ieder geval dat we herkennen. En we zien ook aan het publiek dat zij het ook herkennen en dat dus doen. Intussen aan de andere kant de Sadi ondersteboven gebeukt op het moment dat hij denkt te kunnen gaan schieten. Dat is niet zo. nee pikt op voor Salzburg. Speelt de bal uh, richting Soriano. Maar zover komt het niet. Dens wil zit ertussen. Toch even terug naar Sillissen. Die neemt dan aan. Maar wacht niet zo heel erg lang. Legt hem dan eigenlijk gewoon prima in de voeten van Klaassen. En daar zie je dus een speler die de bal niet wil hebben. Want hij denkt, hoe kom ik hier zo snel mogelijk vanaf? Raakt hem totaal verkeerd. Hij gaat de bal over de zijlijn. En zo lever je hem bal dus uiteindelijk in. Typisch voorbeeld zoals het gaat bij Ajax op het Middenveld. Ik wil hem niet, zoek het maar lekker zelf uit. Ja, ook wel een beetje een uh, voorbeeld van hoe Klaas op dit moment in zijn vel zit natuurlijk. Een man die zo belangrijk was in de beginfase van de competitie voor uh, de Amsterdammers. beslissende doelpunten maakte, maar ook gewoon dwingend speelde op het middenveld. Niet zijn beste periode uh, doormakend en dat is hier dan vanavond ook wel weer te zien. Net als in de eerste wedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Nu wordt blind afgetroefd aan de linkerkant. Is Kampel weg namens dus de Oostenrijkers aan de rechterkant. Kampel richting het strafsomgebied, Houdt dan even in. Heeft uh, wel weer een uh, lopende man gevonden. Soriano lage voorzet. En dan bijna... Nee, ja, de is eigen ja, ja, ja. Uh, Het blijft dan toch ook wel een triest faal. Mike van der Hoorn maakt het eigen doelpunt. En uh, gooit het uh, boek definitief dicht. Dan mag je weer eens spelen. Dan mag je weer eens meedoen met uh, Ajax 1. En dan moet hij Ajax drie doelpunten maken. Dan komt er een lage voorzet van Kampel. Zet je je voet erachter. En verras je dus uiteindelijk je eigen doelman. Het leven van Mike van der Horen. Het gaat niet over rozen. En dat zien we hier vanavond in Oostenrijk dus ook. Het is over en uit. Dit is de goal waar Red Bull naar op zoek was. Ja, en uh, voor zover het niet al klaar was. Het is natuurlijk een hele knullige uh, goal. Ja, hij probeert het gewoon te voorkomen. Schiet de bal tegen Sillissen aan. Die probeert er nog te redden wat het redden valt. Maar is dan bij de tweede paal uiteindelijk te laat. Op het moment dat uh, Van der Hoorn denkt... ik moet hem in ieder geval hebben voordat uh, hem heeft. Dat lukt allemaal wel. Maar dan gaat de bal toch over de doellijn en is het bekeken. Na een klein uur voetballen in Salzburg staat Ajax opnieuw achter... En moet het nu vijf goals maken om de volgende ronde te bereiken. Nou, daar gaan we het niet eens over hebben. Want drie was al te veel gevraagd voor een verlenging. Vier was al te veel gevraagd om je in één keer te plaatsen. En laat staan dat we het over vijf moeten hebben. Daar gaat Blind. Die legt een bal diep voor de jong. Maar die heeft niet bepaald de, de snelheid om diep te gaan. En daar tegenstanders mee te verrassen. Kortom, die steekpaas was aan Dovermans oren gericht. Inmiddels de ingooi genomen door diezelfde Blind. Duarte terug naar achteren. Naar Denswil. Het is voor Ajax vooral zaak. Na een klein uurtje voetballen om de schade verder te beperken. Hij hoeft hier in elk geval niet meer te slapen. Dat mogen duidelijk uh, zijn van de Hoorden. Ach, het is wel een triest verhaal. Maakt hij ook niet zo'n lullige eigen goal. Vorig jaar namens FC Utrecht in de competitie tegen Ja, die tegen was nog AZ. veel lulliger dan deze. Die was lulliger dan deze. Maar uh, het, is, uh, het is hem niet gegeven. En hij maakte nog een fout ook in de wedstrijd van Jong Oranje tegen Italië. En ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is, uh, het is niet zijn periode, zeg maar. Ik hoop echt, want die is sympathieke jongen. Dat en hij zich daar overheen spelen. zet. En een aardige speler ook. Maar uh, ja, Bullock natuurlijk na uh, die periode bij Ajax niet van het zelfvertrouwen. Dat zelfvertrouwen zit overigens wel in die stieren uit Salzburg. Want uh, daar wordt geschoten en Sillissen heeft die bal te pakken. Het is uh, de rechtsback Schweigler die alle ruimte krijgt om op te rukken aan de rechterkant. Uiteindelijk een meter of 3-4 voor het strafsomgebied. Maar besluit om te schieten. Eindstation inderdaad Jesper Sillissen. Die dus geen antwoord had op die inzet van Mike van der Hoorn. 58 minuten is er gespeeld in Salzburg. Het carnaval is begonnen, nu helemaal achter die goal. En uh, over twee wedstrijden, 4-0 voorsprong. En daar gaat de Sa. De Sa alleen, de Sa alleen. Alleen de zaak kan schieten. Gulashi werkte de bal tot corner als de zaad probeert in de korte hoek. Van een meter of twintig springen de konijntjes achter Sillissen. Dat is op zich niet zo heel raar, maar ze zijn roze. Dat is dan wel weer gek. En dat hoort bij carnaval in Oostenrijk. Huh? En, uh... Tenminste, nou, dat zal wel, want dan schijnt dat niet zo verkleed. Mag ik hopen. Dat zal er dan wel gewoon bij horen. De hoekschop voor Ajax, intussen. Na die redding van Goulasje op de inzet van de SA. Die voor de derde keer gevaarlijk kan worden. De hoekschop genomen door Duarte. Richting het midden van de goal. Ramallo werkt daar weg. Achterin opgevangen door Van Rijn. Die legt de bal dan te scherp voor de Sa. Die eigenlijk de bal komt ophalen. Ook dat is weer typisch. Complete miscommunicatie. De Sa komt halen. Van Rijn gooit dan de bal. Net even uh, voor. Nee, het is niet de Sa. Het is natuurlijk Duarte die hem komt halen, die gaat dan net voorbij de bal. en Zo leveren ze hem weer in en kan Salzburg gaan ingooien... tegen de eigen cornervlag aan de bal richting het hoofd van Mane, Die kan nog koppen ook. Duarte pikt dan op op het middenveld bij Ajax. Draait dan op miraculeuze wijze om zijn eigen as heen. Blijft wel in balbezit, maar als hij de jongen aanspeelt... is Ajax de bal toch kwijt. Via Klaassen krijgen ze hem dan weer terug. En dan wordt het een soort pingpongfeest... waar die bal heel hoog gaat uiteindelijk via Hinterregger. Nog een keer Hinterregger en dan zit Klaassen ertussen... Moet Ajax zijn voetballers zien toe te komen. Aardige beweging van de Saad die ook om zijn eigen as heen draait. Maar nu met een bal over de grond. En als hij zich dan omdraait ziet hij daar de volgende tegenstander staan. En die schiet de bal over de zijlijn. Klappig is dat Red Bull Salzburg verdedigend eigenlijk best kwetsbaar is. Dat is vaak wel de Achilleshiel van het elftal genoemd. Hier aan Maljo blijft makkelijk op de been dat de tegenstander daar vaak niet komt. Dat is ook wel te zien. Als Ajax er echt is kan het ook echt gevaarlijk worden. Maar ja, Ajax komt er niet of nauwelijks. Dus ook nu weer blijven die vier daar achterin die aanvallen het echt beter zijn dan verdedigend makkelijk op de been. En de keeper is wel een lelijke staande weg vanavond voor Ajax. Want al twee keer al op de En één keer goed gered op een actie van Tourson. Uh, Conclusie na een uh, uur spelen. Het jonge Ajax zakt voor het examen. Terwijl het recht van tevoren op de hoogte was van de vragen. Maar gewoon geen antwoorden weten te produceren. Een dikke onvoldoende dus voor het elftal van uh, Frank de Boer. Dat voor de derde achtereen volgende keer. Niet de achtste finales gaat bereiken van de Europa League. Dat geeft dan toch ook wel te denken. Hier is de Kampel aan de linkerkant van het veld. Dreigend richting uh, Van nog altijd Kampo gaat de combinatie aan met Alan. Tenminste, Alan wurmt zich langs de 2-3 verdedigers. ter rand van de 16. En Zwegel heeft de afvallende bal te pakken. En knalt hem maar weer op goal. Dat is een beetje zijn handelsmerk. Hij knalt hem overigens naast de goal. Het blijft dus 1-0 voor Salzburg. We zijn een uur aan het voetballen. Het is overigens opmerkelijk. En dat is eigenlijk dan ook wel weer logisch van de coach. Als je verdediging de Achilles heel is. Dat leer je op de coachcursus. Dan moet je zoveel mogelijk druk naar voren zetten. Dan komt die bal namelijk, na, namelijk uh, met veel pijn en moeite bij jou achterin. Dan heb je wat meer controle over de zaak. Omdat je tegenstander simpelweg geen controle heeft. En uh, dat uh, leer je als je op een, uh, op een coachcursus gaat. Dat is allemaal best handig hoor. Ja. Zoals uh, het uh, Ajax publiek is... Uh, op, uh, achter de Oostenrijkse doelman. Achter, althans, achter de Hongaarse doelman in Oostenrijkse dienst. Als we dan toch compleet zijn. De boel in de fik aan het steken. Er zijn er een aantal die op uh, de rand van het uh, vak zijn gaan zitten. In de richting van het veld. Kortom, daar moeten wat stewards uh, aan te pas komen. Het zijn er maar twee die daar naartoe rennen. Intussen aan de andere kant, grote kans voor uh, Alan Die kapt naar zijn goede been. Daar zit uh, oh, weer bij een eigen goal. Zegt nu Van Blind. Die de bal via Sillissen tegen zich aankrijgt. bal recht omhoog. Sillissen heeft hem in tweede instantie ook. Terwijl ik lekker naar een vuurtje zat te kijken, aan de andere kant dus al lang gevaarlijk. En dat vuurtje, daar zal het Ajax-publiek het in ieder geval dan nog warm van krijgen. Maar dat is dan ook het enige als het gaat om Amsterdams genoegen in deze wedstrijd. Enige warmte van de vuur die je zelf aansteekt. Of dat dan zo'n goed idee is, dat kun je je afvragen. Daar zal de club in ieder geval niet blij mee zijn. Duarte staat op het punt om de volgende aanval van Ajax op te bouwen. Er staan overigens twee wissels klaar ook voor Ajax om erin te komen. Ja, nog even kijken naar dat, dat vuur. Dat gaat Ajax een boete opleveren. Daar kan je donder op zeggen. Ja. Uh, zero tolerance bij de UEFA op dit moment. En daar gaat de Ayers dus niet alleen het toernooi uit. Maar krijgt het ook nog een naheffing. Sim de Jong gaat naar de kant. Bojan Kirkić gaat voor hem in plaats komen. Het is nog even zoeken wie de aanvoerdersband krijgt van de Jong. Dat wordt uiteindelijk Deli Blind. Hij er dus af, Siem de Jong, Bojan Kierkic. En dan staat uh, Riedewald ook te wachten. Ja, die zal dan toch niet voor Blind komen. Want uh, dan uh, hoeft Blind die aanvoedersband ook niet om te doen. Nee, die komt voor Palsen. Dat betekent dus dat Riedewald linksachter gaat spelen. Palsen gaat er nu af. Heeft nog een beetje ruzie met uh, die uh, ielstanker. Nou, hij naar de kant. Riedewald spelend. Uh, zo uh, gaat Ajax denk ik volmaken in uh, deze wedstrijd. Als uh, Schwegler maar weer eens ingooit. namens de ploeg die dus met 1-0 voor staat. na 62 minuten. Ja, er wordt nu driftig omgeroepen. Of men wil stoppen met het afsteken van allerlei uh, vuurwerkartikelen. Nou, daar wordt uh, weinig gehoor aan gegeven. Hoewel het is ons uit. Het is ons uit. Nou. maar het uh, muurt wel. Uh, Balbezit voor uh, Red Bull Salzburg. Ja, het is opvallend dat het hier, uh, die lucht in ieder geval zo snel uh, hier is. We zitten uh, lekker hoog en een stuk er vandaan. Uh, terwijl Salzburg nog een keer aanvalt en een hoekschop uh, verdient. En uh, dus er nog wat extra mensen rust krijgen. ...in deze wedstrijd voor de klassieker komende zondag... ...die Ajax ook nog te wachten staat in de strijd om de nationale titel... ...die voor Ajax natuurlijk nog wel belangrijk is, deze wedstrijd... Kan vergeten worden nu al, terwijl we nog een klein half uurtje te gaan hebben in dit duel. En het Ajax-publiek denkt, ja, je kan dan weliswaar deze wedstrijd al vergeten zijn. De hoekschop wordt overigens overgewerkt. Doeltrap voor Ajax. Het publiek van Ajax uh, maakt er dan toch nog maar zijn eigen feestje van. Terwijl er een nieuwe hoekschop gaat komen voor de ploeg uit Salzburg. Er zijn een paar konijnen die een bal hebben gestoten, gestolen. Dus die moeten even wachten met die hoekschop nemen. Daar gaat Kampel achter staan voor uh, Salzburg. Komt die bal ingedraaid in de richting van Sillissen. Die stomt de bal weg. Achterin opgevangen door Salzburg in eerste instantie. Geprobeerd terug te krijgen richting Kampel. In tweede instantie, omdat die bal niet ver genoeg komt... komt Ajax dan toch nog van de eigen helft af via ja, Blind. Althans, dat was het idee, richting de Sa. Maar de Sa komt niet in bezit. Basel staat uh, overigens uh, 2-0 voor tegen Tel Aviv. Dat is de volgende tegenstander van de winnaar van deze twee tweestrijd. Betekent dus dat Basel... Um, ongetwijfeld hier in dit stadion uh, de volgende tegenstander gaat zijn van uh, Red Bull Salzburg. Eerste wedstrijd eindigde tenslotte in 0-0 als Ajax met uh, Duarte en Blind eruit probeert te komen. Nou, ja, dat lukt bijna. Ramallo is uiteindelijk degene die het uh, been uitsteekt als uh, Ajax zich meldt op uh, Oostenrijkse helftbal wel over de zijlijn. En Riedewald heeft inmiddels gegooid richting Duarte. Speelt de bal weer iets te ver voor zich uit. Krijgt hem toch nog bij uh, Riedewald. Blind ook maar weer opgesloten. Dan kan het naar uh, Van der Hoorn. Van der Hoorn zou de rechterkant kunnen overwegen. Maar overweegt dat is geen slechte bal naar de linkerkant. Maar Zietersom zit wat opgesloten. Krijgt hem dan toch bij Bojan Kierkic. Bojan Kierkic combineert met de scheidsrechter. Dat is vaak geen goed idee. Moeten weer de bal kwijt? Nou, via Blind komt die bal dan weer terug. Hij krijgt de bal vol in zijn middenrif. Dat voelt niet zo erg lekker voor de nieuwe aanvoerder van Ajax in deze wedstrijd. Bal over de zijlijn. Salzburg mag zo gaan gooien. En Blind moet zich even strekken om even het gevoel van die bal die vol in zijn middenrif terecht komt. Om dat kwijt te raken. En Zwekeler gaat gooien. is zijn handelsmerk is dat hij onvoorstelbaar ver kan gooien. Alleen kan hij zo heel goed mikken. Want hij mikt hem zo in de voeten van Riedewald. Op het middenveld probeert Klaas een duel te winnen van Mané. Dat lukt niet. En dus kan Salzburg komen. Dwars door het midden met Mané die er door is. Mané, 2-0. En dan staat Salzburg vol met een echte goal. Typische Red Bull Salzburg doelpunt. Paas vanaf het middenveld op de diepgaande spitsen. In dit geval is dat Mane. Die kan dat als geen ander weglopen bij zijn directe tegenstander. En dan zal iedereen en alles bij Ajax er intussen ook meer dan vrede mee hebben dat dit klaar is. Salzburg is ruim de meerdere gebleken ten opzichte van Ajax. Een uitstekende aanval vanuit het middenveld. Volgens mij Il Sanker die daar... Nee, Leipkeep. Oké, die de bal diep geeft. En het doet dat precies op de juiste snelheid. En daar kun je ook aan zien dat Salzburg gewend is om dit soort ballen te geven. Maar nee, twijfelt niet. Kijkt even één keer. Waar is Sillissen? Kan ik hem eronder doorschuiven? Het antwoord is ja, dwars door het midden. En dus kan uh, daar Salzburg niks meer misgaan. 66 minuten zijn we onderweg. Het leeuwendeel van dit stadion viert feest. Het zijn er bijna 30.000. Die hier speciaal voor naartoe zijn gekomen om een feestje te komen vieren. Want Salzburg gaat voor het eerst als Red Bull Salzburg bij de laatste 16 in Europa komen. En ze zullen daar best nog wel eens een eindje verder in kunnen komen. Want ze gaan nog wel meer ploegen verrassen met die enorme snelheid van ze. Daar komen ze al voor de 3-0. Nee, Sillissen, die er dan tussen ligt op het moment dat Leidkeep nu zelf ervan doorgaat. Voor Salzburg 67 minuten zijn we onderweg. Ojoj, Ajax. Pas alsjeblieft op voor nog een afgang. Eén keer in een seizoen in Europa is al meer dan genoeg tegen Salzburg. Een mooi shot net bij die 2-0 hier op de monitoren. Terwijl Ajax er nu probeert uit te komen. kan ik dat verhaal gelukkig afmaken. Want Wind levert die bal gewoon in bij Ramallo. Nou, die wordt het wel lastig gemaakt door Bojan Kierkic. Die uh, Dietrich Matasic kwam in beeld. Dat is de grote man van Red Bull. Succes wordt eigenlijk door hem mogelijk gemaakt. Hij uh, heeft diverse voetbalclubs onder zijn hoede. In Sao Paulo, onder meer ook in Leipzig. Daar heet het razend balsport Leipzig. Speelt het nog op het uh, derde niveau. En dan heb ik nog New York uh, ergens genoteerd. In, uh, in Brazilië. Formule een teamje hebben ze ook nog. Maar uh, hij dus uh, met, uh, met zijn Red Bull uh, verantwoordelijk ook voor de successen hier in uh, Oostenrijk. Hij komt uit Salzburg. Dus dit is wel zijn, zijn eerste speeltje. Goed gezegd voor een miljard ook. Lekker. Ja, daarom. Hij heeft uh, centen genoeg. Hij heeft uh, Girard Houllier, die u nog wel kent als voormalig coach van Liverpool. En Lyon als een soort technisch directeur uh, voor alle... Red Bull-vestigingen aangenomen. Ze zijn bezig om een, uh, ja, om, om, een, om een hegemonie in Europa op te bouwen. Qua voetbal, maar ook in uh, de rest van de wereld. En uh, deze man kwam dus in beeld. En, ja, leuke, leuke man, leek het zo op het eerste gezicht. En hij uh, zal een hele leuke avond hebben hier in Salzburg. Want zijn uh, Red Bull doet het dus prima tegen Ajax. Want over twee wedstrijden, 5-0. Dat heet gewoon ouderwets billenkoek krijgen, hoor, echt billenkoek krijgen, vernederd worden. Ja, en dat door een ploeg uit Oostenrijk. Daar zullen velen niet op gerekend hebben, nou is dit niet de typisch Oostenrijk qua voetbal. Dit stijgt daar wel enigszins bovenuit. Red Bull zoals het speelt sinds de winterstop zou ook in de Duitse Bundesliga prima voor de dag kunnen komen. Met dat enorme tempo dat ze kunnen ontwikkelen vooruit en het tegenstanders daarmee moeilijk maken met al die druk als ze de bal niet hebben. Het was al aangekondigd. We gaan precies hetzelfde doen. Als in Amsterdam. Alleen duurt het maken van doelpunten dan iets te langer. De bal naar de zijkant gespeeld. Naar de Sa. Maar die niet bereikt. Als Duarte probeert de rechterkant te vinden. Met de Sa daar zo. Maar die speelt de bal 2, 3 meter voor de aanvallen van Ajax Zuid. En dus kan Salzburg gaan overnemen. Ja, je kan hier tot over je oren door gaan analyseren. Maar alles is eigenlijk al gezegd over deze Oostenrijkse ploeg. Ze zijn te goed. En je moet er serieus rekening mee gaan houden dat zij een rol gaan spelen in het Europa League toernooi. Dat zou voor de ontwikkeling van dit Salzburg in Europa natuurlijk uitstekend zijn. Want het is wel een aanwinst qua ploeg. Het is wel leuk. Om te zien hoe ze dat doen. En ook heel knap hoe ze het vooral blijven volhouden. Want de meeste ploegen kunnen dit kwartiertje 20 minuten. En dan houdt het op. Zij doen het gewoon 80, 85 minuten. En dan word je als tegenstander knettergek van, kijk maar naar Ajax over twee wedstrijden. Ja, en dat allemaal onder leiding van Ralf Rangnick, Die oude Schalker coach die hier nu technisch directeur is. Maar toch ook vooral uh, uh, Roger Smit. Die coach dus die eigenlijk helemaal niet kan uh, uh, terugkijken op een uh, briljante voetbalcarrière. Ook trainer is geweest bij kleine clubs. Onder meer bij Paderborn en bij Preußen Münster. Allemaal op een lager niveau in uh, Duitsland. Maar wel heel goed heeft opgelet. En dus uh, uiteindelijk hier in Salzburg terecht is uh, gekomen. Onder de hoede van Ranjik. En hier een prachtig team van uh, heeft uh, gesmeed. Moet ook, uh, moeten we ook eerlijk over zijn. De basis natuurlijk hier ook wel gelegd door Nederlanders. Door Adriaans, door Stevens, door Ricardo Monic. Allemaal Zij hebben al uh, prijzen gehaald met dit uh, Red Bull een tal van spelers die wij ook uit de Nederlandse competitie kennen... zijn hier actief geweest. Chommer, um, op dan bijvoorbeeld Leonardo um, Janko. Mendes, Silva. Nou ja, we kunnen nog wel een tijdje doorgaan. Er zit dus wel een Nederlands luchtje aan dit Oostenrijkse succes. Maar uh, op dit moment stinkt het eigenlijk... als we het vanuit het Nederlands perspectief bekijken. Want het is 5 voor de Oostenrijkers en 0 voor de Nederlanders. Ja, er zit wat meer Duitse hegemonie in op dit moment. Hoewel je dat qua voetbalstijl... ja, lijkt het gewoon een beetje... je zou het misschien... ...nog het beste met Bayern kunnen vergelijken. Dat is een beetje het idee. Alleen dan veel verder druk zetten. En wat ietsje minder voetbal erin. Wat minder degelijk ook van achteruit. Vrije trap voor Ajax. Uh, in de muur geschoten. En dan aan de rechterkant nog maar weer eens gezocht naar de Sa. Die hem zich aardig tussen twee tegenstanders door. Komt er nu een aardige voorzet? Nee, dat dan weer niet. En als uh, de pendelstip wordt gezocht door de Sa. Die wordt niet gevonden. Aardig hakje van Klaassen. Zo zie je in hele, hele, hele kleine dingetjes... ...dat ze bij Ajax best aardig kunnen voetballen. Maar als je dan na 71 minuten op de, op de klok kijkt... En naar het scorebord. Er staat er gewoon keihard 2-0 voor Salzburg. Naar nou, die 3-0 in Amsterdam. En dan kun je leuk een hakje geven. Maar dat is dan echt een heel piepklein detail. Dit Salzburg dat in 2012 nog werd uitgeschakeld in deze ronde door Metallist Kharkiv. Ook een uh, subtoppertje in, uh, in Europa. En uh, twee jaar eerder nog door Standaard. Dit jaar nog uh, ook afgeslacht trouwens door uh, Salzburg in de Europa League. Maar uh, toen dus... Vier jaar geleden nog de meerdere van deze ploeg uit Oostenrijk. Maar intussen is er veel gebeurd onder die nieuwe trainer met een totaal andere manier van spelen. En die hele ploeg die zich daaraan overgeeft en dus echt samen wil voetballen. Omdat het weet, we zijn achterin niet werelds. Maar verder zijn we eigenlijk best gevaarlijk. En als we er veel energie in steken, dan zijn we voor heel veel ploegen echt veel te goed. Niet alleen heel Oostenrijk, maar dus ook een flink deel van Europa heeft daar inmiddels al aan moeten geloven. En niet in het minst Ajax. Als ik bij Ajax nog iemand een voldoening moet geven vanavond is dat denk ik toch de Sa, Die dan nog af en toe eens een keer een aardige actie loslaat, gevaar heeft gesticht. En twee kansen heeft gecreëerd. Bij Oostenrijk is het zijn wisseling gekomen. Daar gaat... Uh, Alain. Dat zei je? Alain gaat eraf. Alain gaat eraf. Ja, die heeft zijn werk gedaan. En voor hem komt in het veld Robert Zul. Die kwam ook al in het veld vorige week in de Arena. 22-jarige Oostenrijker, schurkt eigenlijk ook tegen de basis aan. Speelt in de competitie met enige regelmaat. En nu dus in de punt van de aanval, naast Soriano, die Spanjaard en aanvoerder van het elftal. Die dus twee keer scoorde in Amsterdam, nu dus nog niet. Na acht, nog 18 minuten duurt de leidensweg van Ajax in Europa. En dan kunnen de Amsterdammers zich gaan richten op de klassiekers. Ze zijn de bal weer kwijt. Ja, het is wel opvallend dat de bal wordt voorgegeven in de richting van Soriano. Dat is niet opvallend. Maar dat die Oostenrijkers vol doorjagen. Nu ook op Duarte met twee man En dan ook nog een overtreding maken die totaal niet nodig is. Die overtreding wordt gemaakt door Sanker. En dan denk je, ja, waarom dan in vredesnaam? Het staat 2-0. Je moet nog een kwartier. Maak je druk. En, maar dat doen ze dus wel gewoon. Omdat het nou eenmaal de manier is. En blijkbaar kunnen ze ook niet anders meer. Willen ze het alleen maar op die manier doen. Uh, Bojan, Krikic die uh, op het middenveld de bal wil aannemen. Maar onmiddellijk in de rug wordt er lastig gevallen door Ramallo. En uh, Ramallo verovert dan uiteindelijk in de kleine ruimte ook de bal. Oei, ook dat kan Salzburg dus wel aardig. In de kleine ruimte even vlot combineren. Dat doen ze beter dan dat Ajax dat uh, tot nu toe heeft laten zien in deze wedstrijd. Die paar momenten die Ajax heeft gehad. Zag het er allemaal een stuk knulliger uit. Nu de bal. Achterin bij Ajax even breed. Van uh, Denswil naar Van der Hoorn. Die ongelukkige Van der Hoorn. Die uh, wel Siktorson weet te bereiken. Maar nu is de druk bij Salzburg ook eventjes weg. Dat komt ook omdat Ajax weer in die zogenaamde neutrale zone op het middenveld. Die bal rustig uh, rond laat gaan. Daar laat Salzburg de centrale verdedigers van Ajax even met rust. Met Duarte die uh, opnieuw uh, Bojan aanspeelt. En Van der Hoorn in uh, de as van het veld. verplaatst maar eens naar uh, de Sa zou zijn tegenstander Oema weer eens kunnen opzoeken. Doet hij niet. Speelt hem terug naar uh, zijn laatste lijn. via van Rijn van de horen weer. Nog een uh, kwartiertje. Dan uh, zit het erop. Gaat Ajax nog een doelpunt maken? Dat is uh, de grote vraag. Red Bull kreeg pas... Eén goal tegen in dit uh, Europese seizoen in dit stadion. En dat was nota nog een uh, penalty van BIA van uh, Standaard Luik. Dus een veldgoal hebben ze in dit stadion in elk geval uh, nog niet tegen. Ze combineren met de uh, Kampel. Red Bull Salzburg dus. Ajax met uh, Van der Hoorn terug naar uh, Sillissen. Die vervolgens maar weer wijst naar zijn uh, backs. Jongens, uh, breed gaan staan. Dan uh, we zijn jullie aan speelbaar. De bal gaat naar uh, Klaassen. Die uh, met de Oelman moet afrekenen. Vervolgens de bal verliest. Aan Mané. Maar uh, dan uh, is daar de reddende engel van Rijn. Ajax heeft weer de bal. Via Blind en aan de rechterkant Klaassen. Maar de bal gaat over de zijlijn. Via Ulmer dacht ik toch. Ja, Ajax mag gooien. Ajax mag gooien. Dan tikken er weer wat seconden tenminste weg. Dan gaan we zo langzaam maar zeker richting het einde van deze nou ja, wedstrijd niet. Het is een ontmoeting nog tussen Ajax en Red Bull Salzburg. In Oostenrijk voordeel beslist. Ik zie dat op onze monitor dat de regie nu die drie roze konijnen ook te pakken heeft hoor. Ja, de konijnen. Vooral ja. Toch maar. Dat is in ieder geval nog iets om je over te verwonderen in dit... Dit stadion, buiten dat we Salzburg inmiddels van A tot Z hebben kunnen ontleden in die twee wedstrijden die we hebben gezien. De bal van Denswil in de richting van Krikits. Richting de zijlijn. Daar zit nog een Oostenrijks been tussen. Hoewel Kampel, die is niet echt Oostenrijks, maar speelt wel natuurlijk in die dienst. Pal over de zijlijn. Ajax mag gooien. Dat gaan ze doen. Via Riedewald slechte ingooi richting de middenlijn, richting Duarte. En dan wordt de achterste linie van Ajax weer bijna overlopen. Als Denswil daar niet nog net even tussen zit. En als Denswil overneemt, kan Ajax over de linkerkant komen met Krikic. En Blind, blind. Even terug naar Duarte weer. Krikic, aardig driehoekje. Maar er staat uh, uh, Krikic tussen 4, 5 uh, Oostenrijkers. Komt daar wel uiteindelijk tussenuit. Met nog een combinatie met uh, Blind. Dat zag er heel even aardig uit. Maar dan heeft uh, Salzburg toch voldoende mensen in de kleine ruimte. Om het daar uh, te lastig te maken voor uh, de Spanjaard. En neemt uh, Salzburg over. Met heel veel ruimte voor Mane. Geen buitenspel. Vanaf de linkerkant. Daar komt hij. En uh, legt de bal naar de tweede paal. Daar komt 3-0. Oh, wat is dat simpel zoals dat. Gaat zich onvoorstelbaar de 3-0. En Soriano, ja die had natuurlijk nog niet gescoord. Is een van de topschutters van Salzburg. Die maakte het uiteindelijk af. Er stonden er twee vrij. Maar Soriano was verreweg de meest vrije bij de tweede paal. En dan staat diezelfde stand als in Amsterdam uiteindelijk toch op het scorebord. Met die verstanden dat nu niet de goals in de eerste helft. Maar in de tweede helft vallen. Eigenlijk is er verder niet zo gek veel verschil met de wedstrijd van toen. En uh, tegelijkertijd is er één Salzburg-speler die je niet mee kan vieren. Die ligt aan de ja, zijlijn. Dat is Oemer, die kreeg een tikje van de Sa. Op het moment dat hij die bal hij die tik van de Sa. En daar raakt hij gebaseerd bij. Hij geeft wel nog een aardig paasje. Ja. Dat is zeg maar de voorassist op de voorassist van uh, uh, uiteindelijk de goal. Mane gaf uh, de assist op Soriano. Ja, 3-0, wat moet je ervan zeggen. 77 minuten onderweg. Die 29.000 die kwamen voor een feestje. Die krijgen een feestje. En die 2.000 uit Amsterdam die gaan onverrichte zaken huis. Maar ja, die kwamen eigenlijk tegen beter weten in. Ja. Het is de prijzen dat ze zijn gekomen om hun club nog één keer te steunen in Europa. Maar het feestje van Ajax is al een tijdje voorbij in Europa. Eigenlijk sinds de uitschakeling van de Champions League. Want dat was het wel. Daarna viel er weinig meer te genieten voor de Amsterdammers. Zandsboer gaat nog een keertje wisselen. Want de Omer die gaan we niet meer terugzien. Die uh, gaat er definitief af. Svento gaat uh, voor hem op de linksbackpositie spelen. Normaal gesproken een middenvelder, deze Slowaak. Maar uh, die kan daar blijkbaar ook uh, prima uit de voeten. Ten slotte zo aanvallend mogelijk spelen. Dat mag uh, duidelijk zijn. Ajax 3-0 achter. Ook in Salzburg. Net als in Amsterdam. Tegen Red Bull. Ja, Lucas Andersen mag van de, de Boer nog even invallen. Is nu gekomen voor uh, Duarte. De boer heeft dus geen antwoord gehad op het spel van Red Bull. Normaal weten boeren wel raad met stieren. Hoewel ze liever koeien hebben. Maar in dit geval is ook deze boer ernstig in de problemen gebracht. Hè, door uh, toch elf stieren. Ik dacht hij camping in, niet van koeien. Nou ja, goed, hij toch niet voor niks, de boer. Um, dus ja, met het balbezit aan de rechterkant. Gaat hij er nog langs? Nee. Want daar is de ingreep van die keiharde verdediger hinterrekker. En via hem de bal in de handen van de keeper Gulashi. En die uh, gaat het uh, publiek nog eens opswepen, Gaat zijn elftal nog eens opswepen En uh, gaat die bal nog eens een keer in het veld brengen. 3-0 in Amsterdam. 3-0 hier in uh, Salzburg. Het uh, afscheiden van Ajax. En uh, Ajax gaat uh, de klassieker spelen. En zal dan toch zeker niet met een prettig gevoel richting Rotterdam reizen. Kampel uh, gaat er nog meer komen. Wordt de schade nog groter. Want Ajax lijkt uh, met de witte vlag te zwaaien. Daar is Kampel helemaal vrijgespeeld. Geen buitenspel. Ook niet voor Maneen. Redding Sillissen. Wel buitenspel ja, Het was wel een mooie aanval. Eigenlijk moet je dan op zo'n moment denken... joh, hou die vlag lekker omlaag en beloon dat publiek. Maar goed, die arbitrage wordt ook geoordeeld en die moet dat dan vooral niet doen. Maar Sillense redde overigens knap. Die kon zich dan wel even onderscheiden. Het is overigens op het randje hoor, want Riedewald heft het buitenspel bijna op. Maar uiteindelijk is het dat wel. Sillesse stond die vierde treffer overigens ook in de weg. En die Omer, die heeft het zwaar te pakken, want die wordt nog altijd behandeld helemaal aan de andere kant. Ja, inderdaad. Die zit daar nog, de hoogte van de middenlijn. En uh, intussen is hij al uh, lang en breed vervangen. Dus uh, blijkbaar niet in staat om uh, de gang richting uh, de kleedkamers te maken. Dat is overigens uh, helemaal aan de andere kant van het veld. Dus dat is ook nogal een eindje. Tien minuten nog te spelen. Blind, balletje breed richting uh, Van Rijn. Die kan dan de saa bereiken. De saa krijgt wel de ruimte. Maar op het moment dat hij heeft aangenomen is die ruimte weer weg. Svenko heeft hem opgezocht. Daar gaat de saa nu langs. Maar moet er nog een keer langs. Dat lukt hem ook. Achterlijntje gehaald. Bal terugleggen. Klaassen met uh, de inzet. Hinter. Gevonden. Balletje dan, die blijft liggen voor Andersen. En zo kan Ajax in ieder geval even doorvoetballen. Eigenlijk net als in Amsterdam in de slotfase. Ajax dan toch hier en daar met een aardige combinatie op het moment. Dat ik het zeg levert Riedewald een bal in. Op een manier dat je echt denkt, nou, dat zou je toch beter moeten kunnen. Hij verovert hem overigens ook weer op het middenveld bij Ajax. combinatie met Kriekens niet begrepen. Zo levert Ajax alsnog in. En zo, een lange bal van Salzburg van achteruit. Een beetje blind geschoten door hinterregger... Ja, die blikt niet uit in dus zijn voetbalkwaliteit. Dat is gewoon een harder verdediger die af en toe ook een lange bal kan geven. Deze zag er niet uit en wordt weer ingeleverd bij Ajax. Daar gaat Krikic over links. Kiekietje houdt die bal niet binnen. Versiert een corner. Ja, die versiert hij wel ten opzichte van Zweigler. betekent dat Ajax toch nog een keer alle manschappen mee naar voren kan sturen. En er zo nog een corner komt vanaf de linkerkant van de Amsterdammers. Iedereen bij Red Bull Salzburg terug. Kieper wil natuurlijk de 0 houden. Zal zijn verdedigers oproepen om tot het uiterste te gaan. In de middelste minuut 82 van deze wedstrijd. Die corner gaat genomen worden door Lucas Andersen. Lekker dankbaar ook als je bij een 3-0 achterstand nog eventjes mag invallen. Maar die jonge Deen heeft zich in elk geval wel achter die bal Komt hij in de buurt van die keeper? Die heerst daar gewoon. Wat betreft is er weinig aan de hand. Vliegt door zijn strafstropgebied en heeft hem te pakken. En heeft hem alweer uh, meegegeven. Aan, uh, volgens mij is dat uh, die uh, invaller. Uh, is dat ja Svento. Svento probeert dan maar nee te bereiken. Maar Van Rijn loopt uh, dat gat dicht. Het is de uh, afteller geblazen. En dan uh, zijn we klaar uh, wat betreft Ajax in Europa. En uh, wordt uh, de Nederlandse eer slechts nog verdedigd door AZ. Straks om negen uur op deze zender te horen hoe zij het doen tegen Slovan Liberec. Andersen met een hakballetje richting Krikic. Krikic heeft wat tijd en ruimte. Kapt zijn tegenstander uit. In het midden is daar Klaassen gevonden. Klaassen moet die bal twee keer goed leggen. Ja, ere-treffer gemaakt. Een velddoelpunt. Daar heb je hem. Nou, dan krijg je als je dat soort dingen voorleest. Dat is natuurlijk gedoemd om meteen mis te gaan. En het Ajax publiek gaat vervolgens meteen cynisch 10-10-10-10 roepen. Nou, zoveel doelpunten hebben ze ongeveer ook wel nodig. Alles bij elkaar opgeteld om Salzburg hier vandaag te verslaan. 82e minuut. En de ere-treffer is gemaakt. En die telt, want het... Het is pas de vierde tegengoal van Salzburg in deze Europese Europa League campagne. Kortom, uh, het is een unicum als je het uh, weet te presteren. En Klaassen, die verder niet of nauwelijks een bal fatsoenlijk heeft geraakt... raakt deze wel heel erg lekker. En uh, via de onderkant van de lat nou, en een tegenstander, ja. dat helpt ook uh, voornamelijk... Volgens mij hield het meest uh, de meeste, hoor. <laughs> die gleed er nog even voor. Die dacht van nou, ik ga hier wat voorkomen. Nou, ze zou hem bijna een eigen doelpunt kunnen noemen. Maar we geven hem gewoon lekker aan Klaassen. En zo is uh, dan voor het eerst Goulashy... In ieder geval verslagen is de erentreffer gemaakt en gaat het stadion zich opmaken om ervoor te zorgen dat uh, het uitpubliek hier straks uh, met goed fatsoen het stadion kan verlaten zonder al te veel uh, problemen te veroorzaken. En intussen heeft uh, Salzburg de bal alweer over, uh, op, uh, inge of opgeleverd. En die doen ze in de richting van Soriano. De bal paas komt van Ramallo. Daar komt Mané. Die kapt even blind uit. Kapt nog een keer blind uit. Nog een tegenstander uitkappen. Dan inleveren bij Soriano. Allemaal in het strafschopgebied van Ajax. Bal naar de tweede paal. Daar bij Kampel. Ook die kapt Andersen even uit. Allemaal nog steeds in het strafschopgebied bij Ajax. Aardig hakbal. Die. Kampel leek me buitenspel. Maar de vlak blijft naar beneden. En de bal haalt Kampel ook niet. Maar het was wel een heerlijk hakje. Dat is toch weer een ander hakje als dat we de Ajax hier hebben zien geven. Tot nu toe in dit duel nou ja. Uh, over twee wedstrijden gezien is het 6-1 voor Salzburg tegen Ajax. En na 84 minuten staat hier op het scorebord 3-1. Dat lijkt me pijnlijk zat. Ja, we kunnen ook positief kijken. Nog 6,5 minuten. Ajax moet er nog maar 5 maken. Dat moet kunnen toch in vier korte tijd. <laughs> en dan uh, krijgen we nog een... Uh, nou, althans, dan kan Ajax gewoon door. Want dan heeft het meer doelpunt uitgemaakt ja. dan uh, thuis. Nee, dat is gek. Dat gaat natuurlijk never <laughs> nooit gebeuren. We zijn, uh, we zijn klaar met, uh, met Ajax in, uh, in Europa. En zo heeft Ajax uh, uh, net zo'n naar gevoel aan dit stadion. Want dat zag ik nog. Uh, Ajax is natuurlijk een Griekse naam. Wat dat betreft dit stadion en uh, Grieken, dat uh, gaat niet uh, hand in hand. Ik zag toevallig vanmiddag dat het uh, tijdens het EK 2008 Griekenland dit als stuipstadion had. en nederlagen geleid tegen Spanje, Zweden en Rusland. Zou dat ook een voorbode geweest zijn? <laughs> ik zal in elk geval in Almlo bij Herakles zeggen dat ze hier maar nooit een oefenwedstrijd moeten spelen voor een goed gevoel. Hè? <laughs> nee, ik zou het niet doen. In, in ieder geval. Zeker niet tegen, tegen dit huidige Salzburg. Want daar krijgt niemand een lekker gevoel bij in Nederland, vrees ik. Die zijn uh, simpelweg te goed. Dat mag duidelijk zijn. Lange bal van Sillissen. In de richting van, ja, van wie eigenlijk. Ik denk dat Siktersson ongeveer de bedoeling was. Maar daar komt de bal een medetje op vijf naast. En dan uiteindelijk via van Rijn over de zijlijn. Ja, alles en iedereen. Niet alleen die van Ajax laten qua lichaamstaal zien dat deze wedstrijd voorbij is. Ook Salzburg lijkt het nu wel te geloven met nog vijf minuten op de klok. Is het gedaan en zijn ze bij Salzburg al uh, stiekem misschien al wel bezig van... Uh, goh, moeten we uh, straks naar Zwitserland? Die kans is natuurlijk heel groot om de volgende ronde uh, te gaan spelen in uh, de Europa League. En wat zal ons dat dan opleveren? Want uh, deze tegenstander, daar hadden we zoveel uh, van verwacht. Qua tegenstand en dat viel uiteindelijk ook allemaal wel mee. Waar zijn we allemaal verder nog meer toe in staat? Dat zullen ze in dit toch... Uh, uh, Qua grote, qua stad, uh, pittoreske Salzburg, kun je wel uh, stellen, uh, allemaal heel verwachtingsvol uh, gaan beleven. Dat merkte je al wel in de aanloop naar deze wedstrijd, dat ze er eigenlijk allemaal heel erg zin in hadden. De rest van dit toernooi, want ze wisten al dat het zover zou gaan komen naar die eerste wedstrijd. Een uh, kleine vijf minuten nog te gaan, daar komt weer een steekbal richting Maar nee, Daar zitten Van Rijn tussen, tot uh, grote ergernis van het publiek, want die zag alweer een aardig steekballetje komen. Alleen, die kwam niet aan. Nog, uh, inderdaad, 4,5 minuut. Nou, ik neem aan dat die strijd er nu toch geen extra tijd zal bijtrekken. Maar ja, daar zal wel weer een UEFA-waarnemer zitten. Sterker nog, die zit er, want dat hebben we gezien. De, de Bulgaar Mendicev. En die zal anders wel weer een heel vervelend rapport inleveren. Dus ik denk dat er nog een minuut of zeven is. Andersen probeert te Klaassen te bereiken. Dat mislukt. Daar zit die verdediger tussen. Die dus in de belangstelling staat van Liverpool. Die hinterrekker. Nou uiteindelijk kan die alleen maar vooral de weg dienen. Dan twee spelers van Salzburg op de grond. En een van Ajax. Dat is van Rijn. En Ajax aan de andere kant aanvallend. Linkerkant met Riedewald. Maar die kan het niet belopen tegen Schwekler. Lange bal van de keeper op het hoofd van Blind. Aanname van Kierkiet. Twee meter over de middellijn. Klaassen die dan anders in de as van het veld probeert aan te spelen. Het pijpje is leeg hoor bij de Oostenrijkers. Want nu denkt uh, die hinterregger. Hij staat een meter of vijftien voor de middellijn. Ik probeer het gewoon eens een keer richting de goal. Nou ja, dat uh, was uh, natuurlijk uh, niet goed. De bal ging uh, ver naast de goal van Ajax over de achterlijn. Ik, ik denk dat ze moe zijn. En daar kan ik me ook wel wat bij, bij voorstellen. Hebben echt alles gegeven. Hoeft in de competitie niet uh, tot het uiterste te gaan. Maar in deze wedstrijd uh, geven ze net een beetje meer. Nou ja, wat dat betreft aan energie. Bij deze club denk ik geen gebrek. Het zit in uh, blikjes. En je krijgt er ook nog eens sleugels van. Wat dat betreft is het ook een beetje ja, vals hebben spelen. hebben er een paar voor gehad. Ja, ja, ze, ze drinken het wel eens. zo. lijkt het. Ja. <laughs> Daar komt uh, nog, uh, nog een pogingje om Soriano te bereiken. I Overigens uh, die lange bal gegeven door de hinterregger. Geprobeerd om die over uh, Sillis heen te krijgen. Het, uh, de, deze ploeg heeft de reputatie dat iedere wedstrijd wel een keertje te proberen. Een heel enkel keertje, zoals Soriano vorige week in Amsterdam. Dus uh, met succes. Dus toeval dat hij het doet, is het niet. Sterker nog, ik denk dat als je het probeert met deze stand... en de wetenschap dat je doorgaat naar de volgende ronde... dat je in ieder geval wel wat uh, glimlachen richting je kant krijgt. Zo van, ja, jij bent wel heel erg bij de hand... dat je dat nog voor de middencirkel gaat staan proberen... in de richting van uh, die doelman van Ajax. Dit toch ook niet helemaal uh, op zijn achterhoofd gevallen is. Daar komt... Uh, Svento nog een keertje. Die kan heel hard lopen. Maar die kan ook de bal net even te ver voor zich uitspelen. Dus levert hij hem op die manier in. Tijd voor de allerlaatste wissel in deze wedstrijd. Die komt op naam van Salzburg. Zwegler gaat eraf daar. En daar komt dan Florian Klein voor terug. Een verdediger voor een verdediger. Het is voor de voor misschien voor de premie. Is dat wel aardig geregeld? Zo kun je dat rustig oplossen. Aan het einde van deze wedstrijd. Twee officiële speelminuten nog te gaan. 3-1 voor Salzburg. Hier vandaag. In Oostenrijk en Ajax is uitgespeeld. Die zijn denk ik in deze wedstrijd al een, nou zal het zijn, half uurtje bezig met de klassieker? Ja, ik denk het wel. Het wisselen is daar in elk geval wel een voorbeeld van. Ja. Alles wat er, wat er gebeurt krijgt nu rust en met het oog op de klassieker. Overigens die Klein die is ingevallen en die bal nu naar voren trapt is gewoon Oostenrijks International. Die zit hier dus gewoon op, op de bank bij Red Bull Salzburg, maar zal in de competitie. Met enige regelmaat wel spelen. Denzel krijgt die bal nog. Ik kan me ook zo voorstellen dat je ook denkt van joh, fluit lekker af. Wij zijn klaar. Andersen geeft daar een prachtig voorbeeld van. Wat levert die bal in bij Klein? Krijgen we dan nog één aanval van Red Bull, Kampel, Light Cape. En dan die Klein weer, maar die staat bij het spel. Dus dan... Uh... Uh, gaat dat feest niet door. Ajax gaat uh, aan de linkerkant nog een uh, vrije trap nemen. De laatste officiële minuut. Nu toch echt daadwerkelijk ingegaan. <lacht> uh, Streef, je ook op het einde? Nou ja, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. <lacht> en ik denk dat een heleboel mensen er wel, uh, wel klaar mee zijn. Dit is eigenlijk nooit een wedstrijd geweest. Ik moet wel zeggen. Genoten van het, uh, van het voetbal van Red Bull Salzburg. Want als je... Toch dit elftal ziet spelen. Daar kun je echt wel van genieten. De sta, de voldoende dus bij Ajax. Zet nog een keer aan. Geeft de voorzet die door Hinterregger uit het strafschopgebied kan worden geramd werkelijk van Rijn. Geeft hem maar weer eens, want die vangt de bal op aan Van de Hoorn. Ja, een uh, blind. Uh, ook nog onder druk gezet uh, op het middenveld. Uh, tegen de middenlijn aan. Probeert een, combinatie, een dubbele combinatie met Klaassen. De, de dubbel lukt uiteindelijk niet. Dan neemt uh, Salzburg over. Via Soriano, de aanvoerder. En dan kan Klein nog een keertje komen over de rechterkant. Die heeft natuurlijk nog wel energie over. Kampel aangespeeld. Kampel op de punt van de 16. Soriano. Oh combinatie met Kampel. Overstapje, maar nee. En dan de bal midden voor de goal bij Sillissen. Om Sillissen heen. Oh, geen controle. Ik ben even helemaal kwijt wie dat is. Ik heb ook geen idee. Het is niet Soriano. Nee, het is niet. Volgens mij is het niet Soriano. Want die heeft de aanvoerders. Uh... Ja, hij is wel. Die oh, is wel. Hij was okay. wel. Nou prima. Dan was het hem wel. Kampel nu uh, in balbezit. De man met het meest opvallende kapsel op uh, dit veld. Dat zal uh, misschien de scheidsrechter wel aanspreken. Want die is in het dagelijks leven kapper. Die zal toch wel even vragen waar die dat. Dat normaal gesproken laten doen. En hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. Hij zal niet zo gek veel tijd hebben om in zijn zaak te werken. Dat zal hij wel de andere laten doen. Met zijn scheidsrechters aspiraties. Ja. Deze Italiaan strak gekwaffeerd uit. Ja, ja, prima. Dat, dat manke, daar ja, markeert het vanavond niet aan. Nee, hij heeft ook visitekaartjes uitgedeeld. Daar markeert het ook niet aan. Ja, kortom nee. iedereen kan in Italië naar de kapper binnenkort. Maar ja, dat, waarvoor eigenlijk? Als je in de Nederlandse eredivisie speelt kun je ook gewoon... en daar hebben de meesten allemaal ongeveer dezelfde kapper... Ik zit nog even naar die kans om die Soriano te kijken. Het was een fantastische aanval. Ja. Uiteindelijk staat hij voor Sillissen. En met een mooie beweging legt hij die bal opzij. En dan, ja, dan gaat hij met zijn standbeen tegen zijn andere benen aan. En is uh, het over en uit. ziet er heel ongelukkig uit. Maar het was wel een mooie aanval over vijf schijven. Had eigenlijk wel die vierde treffer voor Red Bull Salzburg begonnen moeten leveren. Oh, Bojan kiek, iets van. Nou, ook een meter of uh, 30, 40. Maar in uh, de handen van uh, Gulashi. Applaus, oogst keeper denk ik hoor. Voor uh, deze actie. Want die was wel op tijd terug. En heeft die bal dus uiteindelijk ik te Ik denk pakken. dat Oostenrijkers gewoon best cynisch kunnen zijn over die inzet van ja. <laughs> ja. Die had wel geen zin om het hele eind te lopen. Die denkt, ik probeer het gewoon. Wat maakt het uit? Ja. Uh, Goulassi, lange bal van de hoorn. Die gaat toch ook weer niet lekker slapen hoor vanavond? Nee, dat is eigenlijk nog het meest uh, sneuien, Want echt heel uh, slecht heeft hij het niet gedaan. Alleen die ene keer net op het verkeerde moment de bal aangeraakt. En daarmee is tegen zijn, zijn eigen keeper verslagen. En daarmee deze nieuwe nederlaag van Ajax tegen Salzburg ingeleid. Drie minuten extra tijd hebben we erbij gekregen. We hebben er al twee minuten bijna van uh, volgekletst. Dus dat betekent dat u niets van gemerkt heeft dat de 90 minuten er nauwelijks op zaten. En uh, we krijgen nog één minuutje erbij. En Ajax krijgt in die minuut rustig de tijd om de bal te hebben. Maar ja, rustig. Van de Hoorn probeert nog een keer de diepte te vinden in de punt van de aanval bij Ajax. Overigens niemand te vinden. Dus zijn lange bal was gedoemd te mislukken. Schopt wel een tegenstander ongelukkig. Dat is Soriano. Die net over zijn eigen benen struikelde. En nu last heeft van zijn enkel aan de zijlijn blijft staan. Ja, het maakt nu ook allemaal niet zo gek veel meer uit. Riedewald wordt nog even door drie man onder druk gezet aan de zijlijn. Die moet ook nog even voelen hoe het is om tegen Salzburg te spelen. Komt daar overigens wel aardig uit... Andersen links aan de zijlijn bij Ajax. Riedewald nog eens een keertje. En dan blind in het midden. Ja, Ajax in de slotfase blijft wel in balbezit. Ook omdat die van Salzburg het verder allemaal wel prima vinden in deze slotfase. Als Ajax nog één keer die bal naar voren toe. Jens en Ramallo daar ondersteboven gaat. Maar wel een kopduel wint. Klein werkt die bal vervolgens weg. Zijn we er nu bijna. Ja, nog een seconde of 15 lange bal nog van uh, Densville in de buurt van uh, de Sa. Hij heeft dan nog wel de kansen gekregen voor Ajax in uh, deze wedstrijd. zon nog, die gaat het ook proberen. Die gaat het ook van heel ver proberen. Ongeveer de afstand waar uh, Klaas-Jan Huntelaar gisteren ook raakschoot namens Salto 04. In de 93ste minuut tegen uh, Real Madrid. U hoort ineens het publiek ontploffen. Dat komt omdat onze Italiaanse vriend een einde maakt aan deze wedstrijd. Nou ja, aan deze ontmoeting tussen Red Bull Salzburg en Ajax. Ajax druipt af. Red Bull Salzburg gaat met deze 3-1 overwinning en die 3-0 in Amsterdam verder. En zal uh, moeten hopen dat Basel niet de tordeador zal zijn om deze Oostenrijkse stieren tot uh, stoppen te brengen. Ajax kon dat niet. Speelde slechts een bijrol in deze twee ontmoetingen. En daar waar Frank de Boer zei we gaan voor de halve finale en we zullen dat Red Bull Salzburg eens even van die roze wolk afschoppen. Dat zei hij overigens voor de eerste wedstrijd. Die Oostenrijkers blijven lekker op die roze wolk zitten. Die drijft ze straks naar Basel Rijntjes, en misschien wel naar meer Europees succes. Carnaval met de uh, nou ja goed, u uh, krijgt een goede avond vanuit uh, Salzburg. Ajax vliegt straks naar huis en gaat zich richten op de klassieker. En het zal hier nog heel lang onrustig blijven. Altijd langs de lijn. Hello, oftewel Electric Light Orchestra. Lang geleden Sweet Talking Woman. Ajax uitgeschakeld in Europa. Dat hebben we zojuist live meegemaakt. Na de 0-3 van vorige week. Nu in uitnederlaag met 3-1. En dan zijn alle ogen nu dus gericht op Alkmaar. Straks AZ contra Slovan Libaric. En die houdt en met Bas Tegelen. Die zitten er al klaar voor. En die rekent dik Advocaat zich al stiekem rijk. naar die 1-0 uitzegen uit van vorige week. Of is hij toch nog een beetje op zijn hoede? Natuurlijk is hij op zijn hoede. Het, is, uh, het zijn de laatste uh, 32 en we gaan richting de laatste 16 en het zou natuurlijk fantastisch zijn als AZ als enige ploeg toch uh, die laatste 16 weten te bereiken. Het is al drie keer uh, eerder gebeurd dat ze dat uh, bereikten en ja, ik wil verder. De winnaar overigens uh, van deze wedstrijd, degene die doorgaat en laten we voor het gemak even van AZ uitgaan, speelt dan tegen Angie of tegen Racing Genk. Die wedstrijd uh, vorige week eindigde in 0-0 en nu speelt Genk. Niet meer voor Mario Been thuis. Dus ja, dat zou wel een hele prettige tegenstander zijn. Laat nou maar even naar de opstelling kijken. Niet al te veel veranderingen. Koudelje is terug. Die uh, was er vorige week niet bij. En dat was te merken ook. Want uh, het is toch een belangrijk jongen op het middenveld. Hendriksen zit er op de bank. En zoals uh, wel vaker Europees gezien. Berghuis heeft uh, een, uh, tegenwoordig een vaste plaats in de basis in de competitie. Maar Johan die mag nu weer uh, in een uh, Europese wedstrijd gaan starten. En dat is uh, leuk voor hem. Ja, het ziet er voor de rest allemaal uitstekend uit voor AZ. Het is niet helemaal vol hier het stadion. Maar dat uh, zal ook nog wel. Komen. En ik kan u melden dat Steenwijk eh, FC Slovan Liberec groet. En hoe weet ik dat? Omdat er een heel groot eh, spandoek hangt in het eh, uitvak van de Tsjechen. Dus. De Tsjechen die ook met een aantal bussen naar eh, Alkmaar zijn gekomen. Vanochtend eh, of in de nacht vertrokken en meteen na de wedstrijd weer terug. Het is een uurtje of acht, negen, misschien wel tien rijen. Dus dat is te doen. En eh, Slovan Liberec, ja, daar weet Bas alles van. Ja, want daar verdiep ik mij al decennia lang in. Een van de mooie ploegen van Europa. Het gekke is, Slovan, en dat zie je vaak in ploegen uit uh, laten we zeggen, het, het, het oosten van Europa. Daar lopen heel veel exotische figuren in rond. Dat valt bij Slovan heel erg mee. Het zijn toch hoofdzakelijk Tsjechen. Een paar Slovaken, dat is allemaal niet zo heel raar. Een Oekraïner, een Serviër en een Kameroener. En daarmee is de koek eigenlijk wel op. Nou ja, ook nog een Ghanees, Ivan Isaac Saki. Geen slechte speler trouwens, maar die is vanavond geschorst. Speelde vorige week wel. Toen is bijzonder goed begonnen in de competitie in Tsjechië. Maar dan nou zou u zeggen, ja, het begin van de Tsjechische competitie is er ook al een poosje geleden na nou, dat klopt, Want dat was augustus, september en oktober. Toen ging het eigenlijk hartstikke goed. En daarna is de Klatta behoorlijk ingekomen. En zijn ze de weg flink kwijtgeraakt. Zo uh, behoorlijk zelfs dat uh, in de laatste twaalf wedstrijden, en dan rekenen we alle competities voor het gemak mee, hebben ze er maar eentje gewonnen. En dat was een wedstrijd nog in de poolfase van de UEFA uh, Cup Europa League. Met andere woorden, ze zijn de weg echt totaal kwijt. Het is een ploeg die graag verdedigt. Daar ook geen geheim van maakt. De trainer heeft dat ook zelfs voor vanavond aangekondigd. Van, nou, we gaan gewoon verdedigen en maar hopen op een counter. Want dat is het enige wat we eigenlijk echt goed kunnen. Want als we gewoon gaan aanvallen dan lopen we in de messen van AZ. En komen de problemen nog veel groter dan dat we ze misschien op een andere manier verwachten. Het zegt ook wel iets dat de ploeg in de competitie in 17 wedstrijden maar 18 goals heeft gemaakt. Zesde staat, behoorlijk gezagd. Maar dat is ook wel heel weinig. Kortom, op basis van deze statistieken zou je zeggen... AZ heeft niets, maar dan ook niets te vrezen. Maar ik kan me herinneren dat niet zo gek lang geleden hier een uh, aantal heren uit Griekenland kwam. En dat het toch nog bijna misging. Ze blijft toch altijd even oppassen voor die ploeg nog even. En um, die trouwens, ja. die dikke nederlaag van tegen Ajax afgelopen weekend. Speelt dat nog een beetje in het achterhoofd mee bij AZ? Nee hoor, want uh, dat was ongeveer een uh, snipperdag die ze hebben genomen. Uh, dat was van de eerste minuut geen wedstrijd. En er zijn een paar dingen belangrijk voor AZ. Dat is de beker. Uh, eind maart spelen ze weer tegen Ajax, dan in dit stadion. En uh, deze Europa League. Want wat heel belangrijk is uh, voor AZ. Is dat ze eigenlijk in de competitie. Ja ze zitten zo rond die zevende plaats. En dat kan zesde en misschien vijfde worden. Of misschien achtste. Maar voor de rest valt er weinig te halen in de competitie. Dus ze hebben alle kaarten gezet op de uh, Europa League. Om nu mee te beginnen. En de halve finale van de beker. Want zeggen ze. Als we die halve finale winnen. Dan winnen we de beker. Duidelijk. En die houdt En Bas Tegelig daar in Alkmaar. De uitslagen nog eventjes van de wedstrijden die om zeven uur zijn begonnen. Ruben Kazan tegen Real. Bettis, Betis, die hadden we al, 0-2. Betekent dat uh, Betis door is. Basel tegen Maccabi, Tel Aviv 3-0. Basel is door. Eintracht Frankfurt, Porto 3-3. Porto door. Napoli, Swansea 3-1. Napoli gaat verder. Shakta Donets tegen Victoria Pilsen 1-2. Pilsen gaat door. En Sevilla Maribor 2-1. Sevilla mag naar de volgende ronde. En tegen Roma 3-3. Lazio gaat door. En de